Met het NOS Journal. In het noorden en zuiden van Gaza zijn gisteren opnieuw pakketten met noodhulp gedropt. Onder meer Jordanië, Duitsland, Frankrijk en Spanje hebben 90 pallets met voedsel en medische spullen naar het gebied gebracht. Ook Nederland zal vanaf vrijdag twee weken lang hulpgoederen droppen. Internationale organisaties hebben kritiek op de luchtdroppings omdat de methode duurder is en minder efficiënt dan bevoorrading met vrachtwagens. De trucks staan klaar aan de grens met Gaza, maar wordt door Israël maar mondjesmaat toegelaten. Bij een aanrijding met drie auto's op de A2 bij Maarheze in Brabant is vannacht een man overleden. Een andere man ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Een derde man is daar ter controle naartoe gebracht. Het incident gebeurde vannacht rond 1 uur. Een deel van de weg is afgesloten en de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De natuurbranden die in Zuid-Europa en Turkije wekenlang om zich heen grepen, zijn voor een groot deel onder controle. Toch wordt er ook gewaarschuwd voor nieuwe hittegolven. Zo kan het vuur in Spanje en Portugal weer oplaaien door de hitte en harde wind. Door de branden zijn al duizenden hectare bos en natuur verwoest. In Turkije vielen ook veertien doden, zeker tien brandweerlieden kwamen om. Ook in meerdere Balkanlanden en Italië werden duizenden mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. Het meisje van EEN uit Utrecht, dat sinds dinsdag was vermist, is terecht. De politie vermoedde dat ze door haar moeder was meegenomen... nadat de rechter had besloten dat ze uit huis geplaatst moest worden. De moeder leidt een zwervend bestaan en er waren grote zorgen over het kind. Gisteravond meldde de moeder zich met het meisje op het politiebureau. Het weer, vooral in het noorden en oosten, regen. Het is een graad of 15. De dag begint zonnig. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe... en tegen de avond valt in het westen wat regen...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 feeling takes over you But tomorrow is another day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 FM, ZFM It's time Is dat me, Yeah.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 Als dat in vrede je bij Cieke credente Non te arrendere Luister naar de zon Hij rupt je na Dit is jouw moment Ga nu maar staan en wees niet bang voor het licht, dat je voelt op je gezicht, het is echt.